Tussen 2000 en 2007 werden tien mensen van dichtbij doodgeschoten. Het waren vooral Turken met een kebabzaak, maar ook een politievrouw. De politie kwam de daders op het spoor tijdens een onderzoek naar bankovervallen. Twee mannelijke verdachten hebben waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Een vrouw is gearresteerd. De verkoop van sigaretten in België is de afgelopen negen maanden... met bijna 20 gestegen ten opzichte van vorig jaar. De Belgische krant de Soares schrijft dat het prijsverschil voor sigaretten... met de omliggende landen steeds groter wordt...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 Het weer, in het oosten veel zon, in het westen ook bewolking. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten wordt het maximaal 12 graden. Morgen in de ochtend enkele mistbanken, daarna vrij zonnig met maximaal rond 9 graden. Ik ben Lot Bierens, 56 jaar en ik heb een hbo-opleiding. Ik ben heel goed in evenementenorganisatie...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 Trek de politiek over de streep. Doe mee met Milieudefensie op dierenindewij.nl. Ik teken, Martin Gauws. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 12 november. Hij komt vandaag aan in Dordrecht. Sinterklaas. We gaan zo eens eventjes met hem bellen om te vragen of hij een beetje op koers ligt. We hebben ook aandacht voor een wedstrijd tussen mens en paard. Johnny Hogeland neemt het in Wolfga op tegen een echt paard. En we hebben natuurlijk ook het laatste nieuws over Italië en de kaping. Het waren er niet vijf, zoals eerder gesuggereerd, maar slechts één man hield Turkije de afgelopen nacht in spanning. Hij kaapte namelijk een veerboot met een kleine twintig passagiers gisteravond in de zee van Marmara. Vanochtend rond half vijf besloot de Turkse regering de boot te enteren. Bram van Meulen is in Istanbul. Bram, ze besloten te enteren en toen troffen ze daar slechts één man aan. Is dat een inschattingsfout? Uh, nou ja, dat, uh, dat is een geval. De, kijk, de kaper heeft uh, zelf aan het begin van de kaping gezegd dat, uh, dat ze met vier anderen waren. En dat hij niet alleen opereerde, vooral om, uh, ja, om maar de, de, de schijn hoog te houden dat dit een hele grote operatie zou zijn. Uiteindelijk weten we nu dat deze kaper een, een man was van 28 tot 30 jaar oud. Dat hij ziels alleen opereerde en dat hij aan zijn lijf ja, een soort constructiedroef van draden, eh, ook iets met een drukknop erop en dat bomexperts nu onderzoeken of dit nou inderdaad een bom was zoals die kaper zelf beweerd heeft aan het begin van zijn kaping of dat hij alleen maar de indruk wilde wekken dat hij dat ook had. De gouverneur van Istanbul eh, beweert over informatie te beschikken ...dat hij lid was van de gewapende tak van de PKK... ...maar dat wil niet zeggen dat hij dat ook inderdaad was... ...want de PKK heeft vooralsnog deze hele operatie niet opgeëist... ...en gezien de onfortuinlijke afloop van deze operatie... ...vraag ik me ook af of ze dat ooit wel zullen doen. En iedereen eh, heeft het overleefd? Ja, iedereen heeft deze kaping overleefd. De 18 passagiers en de vier bemanningsleden zijn allemaal veilig van boord gekomen. Een aantal van die passagiers zijn tijdens deze operatie van boord gesprongen... toen het vuurgevecht ontstond. Maar daarna was het snel afgelopen. Ja. En er ligt ook verder niks meer aan boord. Ze zijn dus die draden aan het onderzoeken, maar er liggen geen andere bommen aan boord? Nee, ze, ze onderzoeken of dit een, uh, inderdaad een bom was. Interessant is misschien om naar je te kijken of ja of de PKK nou inderdaad dit soort kapingen als onderdeel van zijn methode ziet in 1998 is het een keer eerder gebeurd dat de PKK een kaping uitvoerde. Dat was toen uh, tijdens een, een vliegtuig van Turkish Airlines in Ankara. Uh, toen werden 38 passagiers uh, daar slachtoffer van. Maar die kaping is eigenlijk op dezelfde manier afgelopen. Die man dreigde in dat tijd met een, uh, een handgranaat. Uh, speciale eenheden zijn toen aan, aan boord gekomen. Hebben die kaper gedood. Eigenlijk op dezelfde manier iedereen met de schrik vrijgekomen. De PKK gebruikt uh, wel vaker bomaanslagen, zelfmoordaanslagen of guerrilla acties tegen het Turkse leger. Uh, maar de laatste tijd horen we ook wel vaker over ontvoeringen in het oosten van Turkije. Met name van leraren van nou ja, onschuldige burgers die bij het conflict worden betrokken. Nou, weten we trouwens meer over deze man? Want als je meer over de man weet, weet je misschien ook iets van zijn denkbeelden en wat hij wilde bereiken. Nee, dat weten we niet. We uh, weten niet of hij uh, inderdaad lid is geweest van uh, de PKK. Dat wordt wel door de autoriteit hier beweerd. Dus het kan zijn dat ze een uh, persoonscheck hebben uitgevoerd en dat ze hem op een lijst hebben aangetroffen... Uh, waar hij inderdaad lid blijkt te zijn van een gewapende tak van de PKK, zoals uh, nu wordt uh, geopereerd. Er is gisteravond door meerdere media gespeculeerd dat hij op weg zou zijn geweest naar het, eiland, het gevangen eiland, het gevangeniseiland Imrali... waar Abdullah Öcalan sinds 1999 vastzit, de leider van de PKK. Uh, de bewaking werd daar ook verscherpt. Maar ja, het was sowieso, denk ik, een suicidale actie geworden... aangezien dat eiland al jaren zwaar bewaakt wordt... Uh, omgeven door marineschepen. Uh, en nadat de veerboot wegvoer uit Izmit is die zeg maar zigzaggend over de zee van Marmara gegaan. Kennelijk zonder duidelijke eindbestemming. Verward over waar hij nou precies was. Tot het moment dat de benzine gewoon op was en het schip stil kwam te liggen. Dus het heeft er gewoon alles schijn van dat dit een slecht, een uitzichtloos plan was. En dat het ook nog eens een keer slecht is uitgevoerd. Maar hij heeft wel zijn 15 minutes of fame gehad. Ja, en om half vijf, kwart voor vijf vanochtend was het afgelopen. Dankjewel Bram. Bram Vermeulen was dat vanuit Turkije. Grote kans dat het vandaag de laatste dag is van Silvio Berlusconi als premier van Italië. Als later vandaag ook de Kamer van Afgevaardigden het drastische bezuinigingspakket goedkeurt, dan stapt Berlusconi op. Tenminste, dat heeft hij beloofd. De naam die het meest rondzinkt als zijn opvolger is die van oud-eurocommissaris Mario Monti. En veel Italianen? Zijn sceptisch. Governo Met Monti worden de Italianen weer een loer gedraaid, zegt deze Italiaan. Hij stond gisteren met een groepje te demonstreren voor het ministerie van Financiën in Rome. Ze uiten hun woede over de belabberde staat van het land dat Berlusconi achterlaat. in niet echt optimistische geluiden uit de mond van de Romeinen. Hoe ervaart de gemiddelde Italiaan eigenlijk het aanstaande vertrek... van de man die in totaal ruim negen jaar hun premier is geweest? Haar vraag aan Lidie Peters, is producer van televisieprogramma's... en wordt alweer zo'n twintig jaar in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hij gaat toch wel vandaag, mevrouw Peters? Nou ja, dat hopen we allemaal. Tenminste, het grote gedeelte van de Italiaanse bevolking... hoopt dat in ieder geval... Maar na is het weer allemaal, staat het weer allemaal een beetje wankel, de afspraak. Want uh, hij voelde zichzelf aan de kant gezet. Hij vindt dat hij een, uh, ook mee moet kunnen praten over het programma van de nieuwe regering. Dat hij medezeggenschap heeft over wie er benoemd gaat worden. En dus de, hij dreigt eigenlijk een beetje zo van... ja, maar als dat niet is, dan, uh, dan uh, trek ik me niet terug. Ja, hij wil eigenlijk een soort eervolle aftocht. Juist, hij wil gewoon uh, degene zijn die het stokje zelf doorgeeft. Ja, het moet niet door anderen bepaald worden. Zo zit hij Echt. ook een beetje misschien in elkaar. Ja, nou, dat is hem helemaal. Dat uh, kun je wel zeggen. Ja. <laughs> <laughs> maar desalniettemin, het lijkt onvermijdelijk dat vertrek. Hoe, hoe is trouwens de sfeer uh, in, in het land? Is men opgelucht? Nou, de sfeer is nog steeds heel gespannen. Want zoals uh, die Romein al zei, die jullie geïnterviewd hebben, we weten het niet wat, het gaat, wat er nu gaat komen. He, uh, iedereen is uh, wel voor Monti, he, maar we lopen graag met winnaars natuurlijk mee. He, maar we weten het niet. De, de situatie is belabberd voor de Italianen. De armoede uh, die komt nu echt, die is niet meer weg te stoppen. He, veel mensen die uh, elke dag erbij komen op straat. En uh, men verwacht eigenlijk niet meer zoveel. Maar, is, He, dus, ja. maar ik wou zeggen, er zijn toch ook mensen die Berlusconi uh, fan moeten zijn. Er zijn heel veel mensen die op hem gestemd hebben. Ja, maar ook heel veel mensen die al na een jaar, de vorige keer, al gingen protesteren van, is dit nu alles? Wat je, doe je dit nu? Je hebt ons zoveel beloofd. En wat komt er van terecht? Hij, over het algemeen heerst dus bij de grote massa toch wel dat hij vooral wetten heeft gemaakt, uh, act personam, dus alleen voor zichzelf en eigenlijk het land inderdaad uh, in de steek heeft gelaten. Ja. Uh, en Italië is nou niet echt het land van de heftige politieke debatten. Hè? Dat is, u, u had het net over, we hebben het liever over winnaars... dus het wordt meer over, uh, laten we zeggen, sport, uh, voetbal... en dat soort dingen gesproken, dan over politiek. Is dat nu ook zo? Nou ja, maar, uh, het is normaal zo dat je, uh, als je etentjes hebt uh, met vrienden... of met onbekenden, hey, je gaat niet over politiek praten. Je kunt het best over eten praten of ah, ja. over uh, sport... Maar politiek is uit de boze, want dan gegarandeerd krijg je, dan eindigt het feestje in ieder geval in een slechte sfeer. En dat is eigenlijk nu nog zo. Er zit, er zit een spanning in de lucht. Taxichauffeurs natuurlijk praten als altijd veel over politiek, maar mensen op straat en zo, die maken alleen maar bewegingjes naar elkaar als ze elkaar erin willen begrijpen. Bijvoorbeeld als je met de bus langs het Palazzo Grazioli rijdt, waar de, uh, het palazzo waar uh, president Berlusconi dus uh, zetelt met zijn, uh, met zijn clan. He, dan zie je mensen in de bus af en toe van die seintjes geven van donder op of uh, dat soort zaken. En dan zie je andere goed gemutst meeknikken van ja, dat wordt tijd. He, maar echt helemaal open, zelfs vorige week op die protestdemonstratie van links, van de Partito uh, Democratico, mm -hmm. was het toch wel erg mat. Mijn gelooft er niet meer zo in. Nee, maar soms zeggen, zeggen armgebaren meer dan duizend woorden. Hè? Ja, hier zeker, ja. Mevrouw Peters, uh, dank u wel voor, uh, voor het gesprek. Geen dank. Laten we hopen dat het vandaag in ieder geval afgelopen is. We weten het aan het eind van de dag. Oké, okay, goed. Dag. Dank wel, dag. Dan weten we ook hoe het gaat met Johnny Hogeland. Want die bindt de strijd aan met een topdrafpaard. De topdrafpaard luisterend naar de naam Unforgettable. Goedemorgen, meneer Hogeland. Goedemorgen. Waarom gaat iemand deze uitdaging aan? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja. <laughs> ik ben niet de eerste die het doet, denk ik. Maar ja, het is ook uh, voor het goede doel, dus dat heeft me ook wel een beetje over de streep getrokken. Ja, het is, het is eigenlijk heel leuk en heel, heel speciaal... En, ja. Ja, dit, het goede doel is, het is de stichting Jeden, hè, die moeten we eventjes noemen, die zet zich in om de genezingskans van uh, kinderkanker te verhogen, een speciale ja. vorm van kinderkanker. Klopt. Maar goed, dan, dan is het wel heel speciaal om tegen een paard te fietsen. Ja, ik kan wel vragen, heeft u dat ooit gedaan? Maar ik, dat denk ik niet, hè? Nee, nee ik heb dat nooit gedaan. <laughs> nee. Nee, er niet zoveel is gedaan. Dus ja, het is ook heel speciaal. En... Ik weet eigenlijk ook niet helemaal precies wat moet verwachten, maar ja, het is wel een hele leuke uitdaging. Ja, het is op wolvenga uh, en uh, de fietser, u, fietst gewoon over het asfalt en het paard uh, in, over ja, een soort van gras? Ja, klopt. Ja. En wat is uw topsnelheid? Ja, het is 300 meter, dus ik hoop dat ik uh, mijn vliegende start toch zeker 60 kan halen. En, ja, dat zal ik wel moeten anders ga ik het zeker niet winnen. Ja, want het is wel vliegende start voor de wielrennen. Ja, of het oh, voor het paard ook. of ja, voor het paard ja. ook. Het paard moet natuurlijk ook op gang komen. Ja. Ja, maar het gaat om die laatste 300 meter. Ja, 300 meter is het. Ja, en wie gaat er winnen? Heeft, eh, enig idee? Ja, de laatste, de laatste renner is dit gedaan en we hebben allemaal verloren. Dus ik hoop niet dat ik verlies, maar... <laughs> het, ja. het is meer gedaan. Welke illustere voorgangers zijn er geweest? Uh, Raat heeft het ooit gedaan, Veklaar heeft het van de zomer nog gedaan... Ja, ja uh, Matan heeft het gedaan. Er zijn best wel wat reis die het gedaan hebben. Ja. En de meeste verloren dus. Ja, maar ik denk dat de Johnny Hogeland gaat toch niet verliezen. Ik niet te hopen, maar <laughs> ja. we gaan het zien. Ja, precies. Hoe laat is het vanavond? Uh, vanaf half acht. Vanaf half acht. Nou, ja. ik, ik, ik, ik wens u veel succes uh, erbij. Volgens mij gaat u het gewoon redden. En iedereen die het wil volgen, uh, NOS Sport is er ook uh, bij. Dus het is vanavond op tv te zien en op de radio te horen. Sterkte. Super, dank je <laughs> Oké, okay. Johnny Hoogland was dat. En straks Sinterklaas blijft aan het toestel. We hopen dat hij goede ontvangst heeft op de boot. Kan u nu alvast horen dat de verkeersinformatie reuze meevalt. Uh, u rijdt lekker door, ook op weg naar Dordrecht. Want daar komt Sinterklaas uiteindelijk aan. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nog meer sport. Nederlands elftal speelde gisteren met 0-0 gelijk tegen Zwitserland... in de Amsterdam Arena. Het publiek leek niet echt tevreden... want Oranje kreeg een flink fluitconcert over zich heen... na het laatste eindsignaal. Ronald van der Geer blikte met bondscoach Bert van Marwijk terug op die 0-0. Bert, wat is het, uh, het verhaal wat, wat jou betreft, wat deze 0-0...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 Om dat van achteruit nog te corrigeren, dat deden we in de tweede helft beter. Zonder dat we echt goed werden. En, en ja goed, de, je, je kan uh, altijd een mindere dag hebben. Uh, hebben je nog schade opgelopen? Ik hoorde net hemstringblessure. Ja, ja Rafael heeft een, een hemstringblessure. Een, een, een verrekking. Uh, maar hij haalt dinsdag zeker niet. En van Persie, gaat hij nu naar huis? Dat is het verhaal wat ik tenminste net hoorde. Ja, Robin, die uh, heb ik mee afgesproken dat hij één wedstrijd speelt. Wat en, is... en dat is dus deze wedstrijd. En, het heeft geen zin om hem erbij te houden en hem mee te laten reizen... terwijl hij gewoon niet meer hoeft te voetballen. Bert van Marwijk, de bondscoach van het Nederlands elftal, zei dat. En ze hebben het over dinsdag. Want dinsdag speelt het Nederlands elftal weer. En dan komen ze in Duitsland uit tegen Duitsland. Alles lijkt wel nieuw dit jaar bij Sinterklaas. Nieuw paard, nieuwe cadeautjes en ook nieuwe muziek. Metropoolorkest heeft op verzoek van de stichting Doe een Wens samen met artiesten als Paul de Leeuw, Rob de Nijs en ook Brigitte Kaandorp, de bekende liederen van nieuwe muziek voorzien. Die komt er alle jaren, jaren helemaal Spanje van. Ze heet Nicolaas, hoe zee! zee Zo'n zo, zo stukje hoger uh, kunnen, jongens. Ietsje, ja. Jongens, heb je het al vernomen? Tira-la-la-li, tira-la-la-la. -la -la. Op de hoge, hoge daken rijdt de bischop met zijn knecht. Wil je weten, lieve kinderen? Wat hij tot zijn knechtje zegt. Wie heeft een zak vol koekjes? Speelgoed en prentenboekjes. Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint Nicolaas, hoe zingt? Zal het mij betreft nog even tikkie, ja, dan net even, ja. Hoor ze vrolijk juichen, zingen. Goedemorgen Sinterklaas. Goedemorgen. U heeft kunnen luisteren naar een compilatie van Sinterklaasliederen... gezongen door uh, Nederlandse artiesten. Um, hebben ze u kunnen bekoren? Nou, dat klinkt... Ja hoor, elk liedje is leuk als het maar over mij gaat. Ja. Nee hoor, dat is een grapje. Nee, heel erg leuk. Ja. U begint met een nieuw boek, omdat het oude uh, vol is. Uh, vindt u het oude boek een groot gemis? Dat het weg is? Ja, het was vol. Dus ik moest het natuurlijk op een gegeven moment vervangen. Hè? Ja. Dus ik ben inderdaad begonnen met een nieuw groot boek. Ja, en een gemis. Kijk, um, ja, op een gegeven moment Ik heb het cadeau gedaan. Uh, weggegeven, zoals iedereen weet. En uh, ik begin gewoon... Met dat nieuwe grote boek. En lukt het een beetje om het weer vol te krijgen? Nou, dat kost wel heel veel tijd, moet ik zeggen hoor. Ja. Maar ik, elk vrij moment van de dag uh, ga ik ervoor zitten en dan uh, ga ik het bijwerken. En het paard? Het paard is uh, met pensioen? Het... Ja, ik heb gehoord dat daar allemaal geruchten over zijn in de Nederlandse pers. Maar ik kan u verzekeren dat Ameriko en ik een ondeelbaar paar zijn. Kijk, ik kan natuurlijk niet zonder Ameriko. Die heeft zoveel ervaring op de daken. Die weet altijd de weg. Dus nee, ik, ik weet niet waar het verhaal vandaan komt. Maar Ameriko is nog steeds het paard van Sinterklaas. Het zal wel weer een kop in een krant zijn geweest. Inderdaad, ik vermoed. Ja, dus u gaat gewoon. Nee, want we maken ons al enigszins zorgen. Maar we maken ons ook nog over iets anders zorgen, nou, uh, Sinterklaas. Nee, nee. Uh, de Zwarte Pieten. Ja, nou het is vooral lastig moet ik zeggen, want ik moet nu alles zelf doen. He, op, het, op de boot, ik moet sturen. U, ben, u bent alleen. Ik ben helemaal alleen, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja we moeten ja. wel allemaal langer doorwerken, maar u, u, u moet weer nu eentje langer doorwerken. Ja, op dit moment ben ik helemaal meentje eentje. En dat is natuurlijk vrij lastig, want ik uh, moet natuurlijk de koers houden met het schip en uh, met de boten. Ik moet uh, het oliepeil op, op, op peil houden en ik moet het paard verzorgen. Nee, dat is inderdaad uh, niet echt uh, handig. Maar ja, het is zoals het is. Maar ik kan u verzekeren, zonder Pieter geen Sinterklaasfeest, hoor je. Zonder Pieter geen Sinterklaasfeest? Nee. Wat nee, nee, bedoelt u? En dat is positief bedoeld, echt waar. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Nee, maar, niet. Het, het lijkt wel een uitspraak van een financiële topman of een politicus... die ik moet gaan uitleggen. De, de pieten zijn wel gewoon in Nederland? Nou, uh, de mensen zullen het vanzelf merken, hoor. Het komt allemaal in orde, echt heus. Dat kan ik verzekeren. Ja, maar en hoe krijgt u die boot dan uh, dordrecht in? Want het is ook niet zo makkelijk. Dan moet u van de Noordzee zo helemaal doorvaren langs Rotterdam. Ja, nou, dat, dat is ook mensen tegen. Maar ik kan u nogmaals, uh, en uh, ik kan u verzekeren, het komt allemaal in orde. Ik kom precies op tijd aan in Dordrecht. Okay. En die pieter, staan die dan aan de kade? Uh, nou... Zal ik u wat vertellen? U gaat gewoon naar de televisie kijken, dan kunt u het wel, uh, wel zien. We zullen ja. er ook met de radio bij zijn, Sinterklaas. Nou. Meneer, meneer Jeroen staat daar weer, uh, zoals elk jaar, met zijn grote microfoon te wachten op u voor de radio. Okay. Maar ik heb nog één vraag. Nou, hem. Um, ja, want uh, we horen ook alarmerende berichten. We krijgen minder cadeautjes. De Hoezo? Dat zijn de berichten vandaag. Uh, wij hebben hier het, uh, het fenomeen Teletext. Sint houdt de hand op de knip. Nou, Sint, wat gaan we nu krijgen? Daar weet Sinterklaas zelf helemaal niks van hoor. <laughs> Ook weer een bericht in de pers. Nee hoor, dat komt allemaal in orde met pakjesavond. Dat kom... kan ik verzekeren. Het komt helemaal in orde. Nou, ik ben, uh, ik ben helemaal uh, gerustgesteld. Wat voor weer is het op zee? Het is prachtig. Ik heb me laten vertellen dat het in Dordrecht ook schitterend is. Dat de zon schijnt. Dus, nou, ja, het wordt een fantastische dag. En ik kan niet wachten om aan te komen. Nou, Ik wens u een hele mooie dag. En een prachtig verblijf hier in Nederland. Het zal wel even goed zijn om uit uh, Spanje weg te zijn. Met al die problemen daar zo in Nederland gaat alles goed. Nou. Sinterklaas, een mooi feest. En wacht u nog eventjes, want we hebben net prachtig liedjes gehoord. Want mevrouw Kaandorp staat nog eventjes klaar. En die staat te popelen om een slotcouplet uh, te zingen. Mevrouw Kaandorp, gaat u gang. Wie komt u? Krijgt ze dat allemaal in de schoen? Wat zei u? Krijgt ze dat allemaal in de schoen? Parfum, juwelen, make-up? Oh... Ja, nou, als ze het op het lijstje heeft gezet, vast wel. Dus, en ik kan ook niet wachten. Nee, en wij ook niet. Nou, ga, ga Fijn verder sturen op naar Dordrecht. Dank u wel hoor. Tot, Dag hoor. Tot vanmiddag Sinterklaas. Dag hoor. Goed, de sint komt aan. Dus in Dordrecht kunt u allemaal volgen natuurlijk op de televisie... maar u kunt het ook op de radio horen. Want Jeroen Wielaert is erbij, zoals elk jaar. En als u de radio aan laat staan, komt u vast en zeker ook in de stemming. Want Peter en Mieke zitten helemaal klaar voor het volgende...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 Er worden fouten gemaakt met de dosering van bloedverdunners... en de communicatie tussen medici is soms slecht. Er wordt het jaar minder uitgegeven aan pakjesavond. Van de huishoudens die aan het feest meedoen... geeft bijna 40 minder geld uit aan cadeautjes dan vorig jaar. Lijkt het een onderzoek in de opdracht van de NOS. Op kerstmis wordt minder bezuinigd. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken onbewolkt en vrij fris. In Groningen en Drenthe ligt het kwik zelfs net onder nul.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 Goedemorgen, vier minuten over half negen. Wat kunt u van ons verwachten? Om negen uur gaan we het hebben over druk op de werkvloer. Conflicten op de werkvloer. Die steeds meer ontstaan ten gevolge van de crisis ook. Louise Boelens is er een expert in. Die komt. En dan de tweede stad naast Tokio bouwen. voor het geval dat er een ramp komt. Hoe reëel is dat? Radboud Molijn. En homo-voorvechter Henk Krol schreef het verhaal op van Gautam. Een homo-jongen een homo die in streng religieus gezin terecht kwam. Het laatste onderwerp dat uur is de opmars van de intelligente robot. Om tien uur komt Charles ex-directeur van Boijmans van Beuningen, over zijn opmerkelijke kettingbriefactie om Jan van Eyck naar Rotterdam te halen. Twan Heijmans houdt een pleidooi voor de wijk In het Hogevorst bespreekt de boeken van haar keus. En de laatste gast is Klun die samen met parooljournalist Hans van der Beek een boek schreef en ode aan de Amsterdamse nachten. Zometeen de voordelen van een bomdatabase. Maar eerst de ingewikkelde verhouding tussen politiek en economie. Er was eens een tijd dat de politiek de koers van een land bepaalde. Maar die tijd lijkt tot het verleden behoren. De financiële markten bepalen wanneer leiders als Papandreou en Berlusconi moeten gaan vertrekken. Geen goed economisch beleid betekent bijna per definitie het einde van een politiek leider. Pieter Kort, hoofdredacteur van de beleggingssite IEX.nl, gaat ons bijpraten over die nieuwe leiders van Europa. En dat zijn dus die financiële markten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer de rente in Italië stijgt tot boven de 7 procent, moet Berlusconi vertrekken. Is dat allemaal zo logisch? Ja, nou logisch. Het is natuurlijk wel heel erg opzienbarend, op zijn minst, dat een premier van een groot Europees land eigenlijk het veld moet ruimen onder druk van andere Europese landen, en dat in vredestijd, zeg maar. Um, dat, dat zie je niet vaak gebeuren en dat geeft wel een beetje aan hoe precair die situatie nu, nu is op die financiële markten. Uh, en ja, het woord waar alles om draait hier is, is vertrouwen. Wat zijn dat dan exact, die financiële markten? Zijn dat beleggers, zijn dat pensioenfondsen, zijn dat, ja, noem het eens. De financiële markt is eigenlijk niet zo, de financiële markt is het prijskaartje, dat uh, elke dag tot stand komt van alles wat wij verhandelen met elkaar. Uh, aandelen, obligaties enzovoort. En de financiële markt is eigenlijk niets anders dan uh, die geeft elke dag aan wat hebben wij over voor bepaalde dingen. En maar dat wat... zijn die aandelenkoersen. Ja, aandelenkoersen, obligatiekoersen, rentetarieven ja, ja. enzovoort. Ja, ja. Dus ja, weet je, de markt is niet, dit is niet een instituut, er is niet een gebouw ergens in Brussel waar de markt in zit, of in Londen of in uh, Frankfurt. Nee, maar goed, die, die markt, dat alles bij elkaar, lijkt wel de politiek te bepalen Zeker. op dit moment. Ja. Meer dan vroeger. Ja, precies. nou de, Kijk, de markt geeft aan uh, laten we zeggen, hè, hoe ver, hoeveel we voor dingen willen betalen. Bijvoorbeeld een rentetarief is op het moment... Op het moment gaat, draait alles in die eurocrisis om de rente. Rente is het belangrijkste wat er is. En uh, rente geeft eigenlijk aan hoeveel vertrouwen uh, beleggers erin hebben... dat een land aan zijn verplichtingen kan voldoen. Nou, in Italië is die afgelopen week boven de 7% gegaan. En 7% is een soort vuistregel heerst er in de markt... van als je meer dan 7% rente moet betalen over je schulden... Dan ben je eigenlijk niet meer in staat om op eigen kracht uh, van je schuldenlast af te komen. En gewoon een, een de overheidsfinanciën te saneren. En wie heeft dat bepaald? Dat die grens op 7% ligt? Ja, dat, is, dat, wil niemand, dat heeft niemand gezegd. Van 7% is nee. het. Maar dat is wel. Hoe we werkt het in de praktijk? Nou ja, je kan het min of meer uitrekenen. Moment, als, je, als je zoveel als je, bijvoorbeeld om maar eens wat te noemen. Uh, uh, Italië moet, geloof ik. Do, door die rentestijging van de afgelopen tijd. moeten ze 28 miljard per jaar extra gewoon alleen al aan rente betalen. En dat is ongeveer de helft van het hele bezuinigingsprogramma... dat ze tot 2004 hebben staan. Dus weet je, je bezuinigt in feite alleen maar... om je, om je extra, extra rentelasten te kunnen betalen. Dus je bezuinigt eigenlijk voor niets. Het, je krijgt het niet meer op eigen kracht gedaan... Om om je uh, overheidsfinanciën vlot te trekken. Maar voor de leek lijkt het allemaal helemaal niet zo logisch... als het uh, boven de 7% kende de stormbal hijsen. Wie is dan überhaupt nog zo gek om naar zo'n land uh, iets te lenen? Als je denkt dat het geld niet terugkomt, dan zou je zeggen... dan is die rente meteen 50%. Nee, dat is ook wat er, wat er nu aan het gebeuren is. Kijk, de markt is eigenlijk de verza een verzameling van al die mensen... die, die overheidsfinanci uh, uh, wat het? overheidsfinanciën financieren. En dat zijn gewoon beleggers. Dat zijn onze pensioenfondsen, dat zijn onze verzekeraars. Dus weet je, er is vaak het beeld van de markt, het zijn een paar speculanten... die dan ja, inderdaad uh, met een plannetje te smeden achter hun schermen... en uh, wij gaan die euro's lekker uit elkaar spelen. Het zijn natuurlijk gewoon onze hele brave pensioenfondsen... die nu ook helemaal, heel trots ook melden zelfs van... wij hebben onze belangen in Italië helemaal afgebouwd. Of wij zijn druk bezig onze Italiaanse en Spaanse en Griekse obligaties te verkopen. Dat is precies wat nu die rente zo opjaagt en waardoor de euro een crisis raakt. Maar goed, op het ogenblik is het wel zo dat de ECB gewoon eigenlijk letterlijk zegt... Berlusconi vertrekt. het is mooi geweest. Dag. Nou, de ECB zegt het niet, maar... maar Europese nou ja, Centrale ja, Bank. Ik, weet niet, of, ik ja. weet niet of je Merkel en Sarkozy hebt gezien, uh, vorige week op die persconferentie. Ja, die elkaar aankijken dat... alsof uh, die we met besmet vlees te maken hebben. Nou ja, maar... er werd een vraag over Berlusconi gesteld en ze stonden eigenlijk min of meer de man uit te lachen... en met hun ogen naar de hemel uh, te draaien en... Uh, nou ja, op dat moment wist je wel dat de man is geen lang leven beschoren nu meer. En het, wat ik al zei, het gaat om vertrouwen. En de markt, het, wat op het moment heel belangrijk is, is als, hè, als je als land met zulke problemen te maken hebt... je moet de markt, wie het dan ook mogen zijn, beleggers, weer vertrouwen geven dat het goed komt. Ja. Dat, je, dat je het wel gaat redden. Maar politici zijn er voor om van alles en nog wat in het land te regelen. Of het nou sociale voorzieningen zijn, de gezondheidszorg, het onderwijs... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er lijkt nu opeens een nieuwe speler in die markt. Die zegt, ja, dat zal allemaal wel, maar voorlopig gaat die economie voor. We moeten met z'n allen eten. En wij bepalen nu eigenlijk, min of meer, wie hier aan het roer staat. Ja, nou, dus, dus, misschien. Ik denk dat de markt. Ja, overschat dan, misschien die van de markt willen nou, het bereiken. komt er wel dichtbij, laten het zo zeggen. Ja. Nee, uiteindelijk. Want, kijk, het, het werkt ook andersom. De, de, de, de politiek heeft ook de markt in een wurggreep. Laten we zeggen, als je een paar jaar geleden vroeg aan een beurshandelaar van hoe belangrijk is het wie er, uh, wie, wie de, wie de minister-president is. Het ja, maakt niet uit. Ik bedoel, uh, wij opereren wel verder, ver, verder, oh. verder daarvan. Maar uh, nu is het heel anders. Nu wordt elk, elk woordje van, uh, van Merkel en Sarkozy wordt op, een, op een goudschaal uh, gewogen. En bij wijze van spreken kan Jan Kees de Jager... met een uh, slecht gekozen tekst kan niet, kan niet de Europese markt uh, aan, het, aan het hollen brengen. Oh. Maar dat was een jaar of vijf geleden redelijk ondenkbaar. Maar wie is dan helemaal niet, uh, niet helemaal goed bij zijn hoofd eigenlijk... als het op dit soort kleine dingetjes gaat? Ja, maar het is gewoon heel nerveus. En, en het is op dit moment wel de politiek... die. Uh, die eigenlijk gewoon uh, het voortouw moet nemen in, in hoe, hoe, hoe, hoe je eruit gaat komen. Ja, en, da en dat dus al drie kwart jaar niet doet? Nee, nou in ieder geval niet voldoende. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die structuur van die Europese Unie, die gewoon, ja, dat zijn natuurlijk allemaal losse, losse eilandjes en ieder mag, op, ieder mag zijn eigen beleid voeren op, op zijn eigen staatsschuld. En. Uh, daar, daar komt geen eenduidig beleid. Hè? Er is, er is niet iets... In Amerika heb je nog één minister van Financiën... die kan zeggen, nou, dit gaan we doen ja. met de dollar. En je kan niet tegen de Californische dollar speculeren. Of, of je kan niet zeggen, van, nou, ik, ik wil wel de dollar van New York... maar niet die van Florida. Ja. Dat kan niet. Maar dat kan hier wel. Maar goed, zo langzamerhand is het dan belangrijker geworden... voor politici om de mensen gerust te stellen... Hè? de beurzen gerust te stellen... dan dat ze op andere vlakken goede beslissingen nemen, lijkt het wel. <laughs> Ja, nou ja goed, op alle andere vlakken kunnen ze genoeg beslissingen ja, nemen. Ja. Ik, ik denk, op dit moment zijn de goede beslissingen ook beslissingen die de beurzen gerust stellen. De, de, de, in althans, aandelenbeurzen, dat maakt niet zoveel uit verder. Die, die, die staan er redelijk los van. Wa waarom is dat zo? Nou kijk, aandelenbeursen, daar staan bedrijven genoteerd. Een bedrijfsleven draait nog redelijk goed op het moment. Ja, maar goed, de, de aandelenbeursen reageren daar wel op. En elke avond in het journaal, als er weer iets is... de ene dag is het 5% naar beneden, de volgende dag weer 5% omhoog... omdat inderdaad Jan Kees de Jager uh, een hik heeft gehad of zoiets. <lacht> ja. ja, nou ja, zo gaat het wel. Ja, maar de aandelenbeursen, zijn, de aandelenbeursen kijken denk ik iets verder vooruit. De aandelenbeursen gaan kijken, of als die eurocrisis echt misgaat... dan krijg je recessie, krijg je diepe recessie, gaan bedrijven onderlijden op andere beurzen wordt op dat niveau naar gekeken. Maar waar politici alleen maar op sturen en alleen maar bang voor zijn op dit moment, zijn de rentemarkten. Daar, dat is gewoon het enige waar er naar gekeken wordt. Nou ja, langzamerhand is de groei gewoon weggelegd, helemaal. Geen groei meer, toch? Dan komen we langzamerhand nee, dat tot een soort tot, stilstand. wordt er nu al, nu al inderdaad gezegd dat we min of meer tot stilstand zijn. Ja. Ja, in ieder geval niet meer groeien. Ja, ja En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Ja. Uh, zijn er zijn ondertussen ook nog andere dingen aan de hand. Een peiling gehouden door de financiële Telegraaf, toonde aan dat er onder beurshandelaars slechts een kleine meerderheid was die de euro wil houden. Ze dacht een keertje zegt, bepalen handelaren straks dan ook nog dat wij hier de gulden terug gaan krijgen. Ja, nou ja, het is dus te hopen dat we, we zeggen peiling in de telegraaf niet gaan nee, bepalen wat er gaat gebeuren de in de toekomst, ja. Ah ja, ah ja. Uh, Verbaasd je? Ja, nou ja, dat ook, ook dit heeft weer, heeft weer, heeft weer te maken met, met vertrouwen, denk ik, inderdaad. Ja, ja. maar de beurshandelaren? Ja? Nou ja, ik, ik was wel verbaasd, maar goed, ik, ik zit niet helemaal heel diep in die materie... ...alhoewel iedereen tegenwoordig een soort halve econoom moet zijn... ...om het nieuws überhaupt nog te kunnen begrijpen. Maar goed, dit, dit terzijde. Ik denk, als je een peiling onder de Nederlandse bevolking houdt... ...dat je ook zoiets te raad krijgt, eerlijk gezegd. Jawel, ik denk, maar de beurshandelaren wat dat betreft geen, geen emotievreemd is. Nee, maar ik dacht dat die beurshandelaren misschien verstandiger zouden zijn... Uh, ja, nou, ik en denk, ik denk dat ze het ook wel zouden willen. Ik denk, ik denk ik zeg, dat de gemiddelde beurshandelaar en, en zeker de gemiddelde belegger... wil niets liever dan dat die euro overeind blijft. Want als, die, als het in elkaar valt, dan, uh, dan hebben we het toch wel een serieus probleem. Daarom vond ik dit zo'n verrassende uitkomst. Nou, ik vind het ook wel verrassend, eerlijk gezegd. Ja. Maar het gekke is, als je de. Want uh, de, de, de AX, de, de, de, de aandelenkoers, die staat ongeveer wel al een tijdje gewoon stil. Gaat wel met hele rare schokken, als iemand dat zegt. Maar blijft toch een beetje hetzelfde. De waarde van de euro ook. Terwijl je eigenlijk zou zeggen. Ja, als mensen dan toch zo bang zijn dat er allerlei dingen mee gebeuren. Dat daar ook. Het van links naar rechts zou schieten. Maar dat gebeurt dan weer niet. Ja, dat is wel bijzonder. Want de rentemarkt die gaat als een gek uh, op en neer eigenlijk. Ja. Maar de euro-dollar blijft al een hele tijd zo, een beetje zo tussen de 1,30 en de 1,40 uh, uh, liggen. Ja, dus de, de eurokoers ten opzichte mm -hmm. van de dollar. En dat komt natuurlijk ook omdat wisselkoersen in, in valuta... zijn altijd ten opzichte van andere munten. En meestal kijken wij dan naar de dollar. Ja, en de dollar is natuurlijk ook niet de sterkste munt ter wereld uh, op dat moment. Als je ziet wat daar gebeurt met uh, Overheidsfinanciën enzovoort. En daarnaast speelt in Europa natuurlijk nog, een, een, uh, speelt nog iets anders. Europa is natuurlijk, heeft een zwak deel. Het zuiden, om maar even te zeggen. De, zero, maar een, de een, beroemde euro ja, en de ja, euro. die is die, ja. die, die, die, die, die eigenlijk de euro een beetje omlaag trekt. Maar ook een sterk deel. In de vorm van uh, Europa, uh, ah ja, Nederland, ik, of, uh, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Finland. Ja, maar dacht, ik begreep dat zelfs nu iemand van de VVD daarover begonnen is. Hè? Over die euro en die euro. Ja. Ja? Nou ja, goed, laten we zeggen... In, in, hoorde in... ik net het nieuws, ja. ja dat klopt. Er nee, nou, lopen wat meer scenario's eronder. Nee, ik hoeft denk het eerst dat iemand van de grote politieke partij daar, uh, daarover begon? Ja, nou, ik denk ook als, als laten we zeggen... Ik denk ook als de Europese politiek niet uh, met een grote uh, stap voorwaarts komt... richting meer vertrouwen in de euro. Dat, je wel iets, dat er ergens iets gaat, uh, gaat wrikken. Maar... maar ik denk van nou, Noord- en Zuid-euro... Ik zou eerder dan zeggen dat er gewoon een paar landen uitgaan... en dat je, dat je een soort kernblok overhoudt. Maar dat willen we eigenlijk liever niet, omdat je dan een hele sterke euro krijgt. En dat is niet goed voor onze economie. Maar hoe moet je verder? Want het lijkt, tenminste voor de buitenstaanden... alsof de machtsverhoudingen dus een beetje verschoven zijn. Uh, ga, gaat dat de komende tijd ook weer zo? Of is het eigenlijk zo, als je dan die crisis weer in de hand hebt... dan gaan we gewoon weer tot de orde van de dag over... en dan zijn de normale zaken van het dagelijks leven weer echt van belang? <laughs> Nou, ik denk, op, dit moment is het, op dit moment zit je gewoon diep in een, in een, in een schuldencrisis en een economische crisis. Dus dan is het logisch dat, zeg maar, dat zeg maar, de markt uh, veel, veel bepaalt wat er gebeurt. Wat ik trouwens wel opzienbaar vind ook... Bijvoorbeeld, dat, dat uh, het nu ook eigenlijk min of meer als, als vanzelfsprekend wordt gezien... dat bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk samen bespreken... Uh, welke kant het op gaat met, uh, met de eurozone. Ik denk dat als je dat vijf of tien jaar geleden... En dat Merkel en Sarkozy al eens even teruggetrokken om te bespreken hoe het nu verder ging. Was de oorlog geweest? En we hadden na de, na de Nederland voorop, waarschijnlijk. Hadden we staan uh, staan schreeuwen van uh, jongens, mogen wij niks zeggen. Mm. En je ziet al hoe dat verschuift. Dat het toch al, weet je, dat besef komt toch wel door van, ja, we moeten toch een beetje met één stem gaan spreken in Europa. Dus, nou, dat moeten zij dan maar zijn. Is dan uiteindelijk de politieke oplossing een verenigd Europa de oplossing? Nou ja, het zou, niet, het zou op zich wel de oplossing voor de crisis zijn, maar. Uh, ik, ik, vraag me af, ik heb er een hard hoofd in of dat politiek haalbare kaart is. Verenigde Staten van Europa, met name in, in Duitsland en Nederland, uh, ligt dat uh, Heel bijzonder goedvoelig. gevoelig. Ja. Dus, uh, maar ja, iedereen realiseert zich ook wel dat als je met 17 man moet stemmen en er is er eentje tegen en dat gaat allemaal niet door, ja, dat het zelfs nog een kippenhok op orde krijgt. Nee, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de grote fout vanaf het begin geweest. Dat, je, dat inderdaad iedereen nog steeds zijn eigen uh, staatsschuld mag besturen. Hm. En daarom kan het nu eigenlijk door de markt zou uit elkaar gespeeld worden, die hele euro. Ziet u nog iets uh, heel bijzonders gebeuren? Of uh, uh, uh, uh, uh, uh, zwabbert dit langzaam uh, weg... en komt er uiteindelijk wel ergens een oplossing voor... die misschien betekent dat het geld minder waard is... of dat er een paar landen uit is... maar dat er dan wel binnen een kort mogelijk tijd rust is? Of is dit nog een jarenlange, uh, uh, een jarenlange weg eigenlijk? Nee, uiteindelijk komt er wel een oplossing. Een vraag ja, of dat de oplossing is die we, die we willen. En, maar ik denk wel dat, dat we zeggen in de komende... Twee maanden worden wel cruciaal voor of, of er, een, laten we zeggen, een Europese oplossing komt. Waarbij de euro het, uh, laten we zeggen, er doorheen komt. Uh, en waarbij de, dan vooral van de Europese politiek wordt gevraagd dat ze echt een grote, uh, laten we zeggen, een grote stap voorwaarts nemen. Dat bijvoorbeeld de Europese centrale bank veel meer macht te geven. Zoals in Amerika de Federal Reserve heeft. En uh, daarvoor moet politiek nog wel heel veel obstakels worden overwonnen. Maar laten we zeggen, dat wordt de komende twee maanden wel cruciaal... of ze die stap gaan durven zetten. Spannende tijden. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Pieter Kort van de website iex.nl. Het ging dus over de macht van de financiële markten. Dank u wel. Eind vorig jaar verloor een militair van de landmacht zijn hand bij het onschadelijk maken van een flitspaalbom in het doorgaans toch rustige voorschoten. Het tragische ongeval haalde alle kranten. Meestal lopen bommeldingen met een sisser af en horen we er niks meer over. Binnenkort wordt alle informatie over incidenten waarbij explosieven een rol spelen, opgeslagen in een bomdatabase. Matthijs Koeberg, teamleider explosies en explosieven van het F- NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, is bij ons de gast. Hartelijk welkom. Ja, gisteren is die digitale Bom Database gelanceerd. Uh, ja, is dat nou uh, nodig? Z zoveel zijn er toch niet? Zoveel incidenten. Het past volgens mij in een multomap of heb ik het helemaal mis? <laughs> Nou, de opening gisteren was een, was, een, was een interessante aangelegenheid om te zien hoeveel partijen daar toch in geïnteresseerd zijn. Ja. Um, het geeft ook aan dat, uh, dat er zoveel incidenten zijn dat het hoeveel? nodig is. Nou, we hebben een testperiode de afgelopen tijd gehad hè, om het systeem te testen met alle, alle hmm. gebruikers die er uh, straks uh, aansluiting op krijgen. En in die paar maanden zien we toch dat we, dat we 200 incidenten ingevoerd zien worden. Een deel daarvan, dat zijn oudere incidenten. En, maar een fors deel daarvan is gewoon incidenten die ook daadwerkelijk in die tijd hebben plaatsgevonden. Maar hoeveel waren het er dat, om een idee te krijgen? Ja, ik kan niet zeggen dat het een afspiegeling is van wat er echt gebeurt. Maar wij zien dus dat er minstens inderdaad 150 incidenten ingevoerd zijn. Maar nou goed, dan kan je dat allemaal uh, ja, opslaan. Hè? Uh, de, maar... De, Zo'n tragisch incident als dat in voorschoten. kan je daar dan toch niet mee voorkomen? Nee, ik denk dat u daar helemaal gelijk in heeft. Um, misschien goed om even uit te leggen. hoe zo'n uh, optreden precies in elkaar steekt. Het ja. is een verdacht pakketje, want daar gaat het eigenlijk over. Het zijn niet alleen explosieven. Dus ook de poederbrieven bijvoorbeeld die bezorgd worden bij, uh, ook denk ik hier wel eens. Um, krijgen we wel eens een poederbrief? <lacht> nou, hele rare poedertjes soms wel, ja. Ja. in een hoekje, maar uh, nee, zo'n eentje we, waar je ook van wij zijn gewoon heel ongevaarlijk, we krijgen geen poederbrieven. Okay, maar goed, ja. ga verder. Ja. Nou, dan, dan is meestal de politie de eerste die gewaarschuwd wordt, hè. Dat, is, dat doen de burgers braaf. En dan komt er een uh, deskundige van de politie die iets meer weet over dat soort zaken, een explosieve deskundige. Dat noemen we dan een teamleider explosieve verkenning, een teffer. Uh, die, een, teffer. een teffer, die <laughs> komt langs. Die gaat eens kijken wat hij ervan vindt. Die doet een risico-inschatting. Ja. Uh, als hij denkt dat er een redelijk risico bestaat... dan gaat hij de explosieve opruimingsdienst van de Defensie erbij halen. Um, deze mensen zijn eigenlijk verantwoordelijk... voor het onschadelijk maken vervolgens mm -hmm. van, het, van het pakketje. Nadat het onschadelijk is gemaakt... komt er nog een, uh, een heel traject achteraan. Je wil weten wie heeft het daar neergelegd uh, wat, Dus dat is het forensische deel. En je ziet een hele keten van partijen die betrokken is bij zo'n zo incident. En ja... Al die mensen zijn deskundigen. Die zijn enorm uh, ervaren in wat ze aan het doen zijn. Um, en dat is denk ik ook de cruciale punt in die hele keten... dat het allemaal deskundigen zijn. Dus dat is het punt wat het veilig maakt. Het, daarnaast hebben ze allerlei middelen om hun werk makkelijker te maken. Dat is zo'n bompak, uh, dat zijn de handschoenen, maar dat kun, zijn de karakter. Maar kunt u eens uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is? Want wat is het? Want wij, wij horen eigenlijk nooit eens over een bommelding. Zijn het vliegtuigbommen? Zijn dat uh, uh, bommen die gebruikt worden om een bank op te blazen? <kijkt> zijn het bommen nou, bij zo'n zo flitspaal? Wat is Pin het? Pinautomaten? Pinautomaten, ja. plofkraken. Ja, ja. wat ja. is het? Het is een grote variatie. Het, uh, een groot deel van die meldingen die in het systeem zullen komen... zullen ook bijvoorbeeld valse meldingen zijn. U uh, kunt u voorstellen dat er ook... Meldingen Inkomen van een tasje wat ergens in een, in een uh -huh. truitje ligt en er steken draadjes uit. En een bezorgde burger die belt op. Uh -huh. Dan moet toch een inzet plaatsvinden. Maar, uh, wat de veel valse nieuws... bommeldingen komen ook in die database. Ja, ja, dat is ook heel leerzaam. En wie gaan daar dan gebruik maken van die database? Uh, er zijn drie uh, voornaamste partijen die ik net eerder genoemd ja? heb. Dus dat is die uh, explosieve verkenner ja? van de politie... de explosieve opruimingsdienst, de EOD van Defensie... Ja. en de forensische dienst. Maar, maar hoe, gaat die dat dan, hoe gaan die mensen dat dan gebruiken? Uh, dat is een, uh, een goede vraag. Die elke partij zal het op een andere manier gebruiken. De politie is er als eerste. Ja. Die zullen het gebruiken om uh, bij een inschatting van het risico... bijvoorbeeld te kijken of ze het kunnen herkennen... aan de hand van de eerdere incidenten. Okay, ja. een, een aardig voorbeeld is dat er... Uh, uh, mensen die wel eens pakketjes rondsturen... dat die dat uh, vaak niet naar één adres doen, maar naar meerdere adressen. Dus als er een pakketje naar Leeuwarden wordt gestuurd... en naar Groningen en naar uh, Maastricht... dan zal misschien in Maastricht het eerst onderkend worden. Die foto's van dat pakketje worden dan in het systeem gestopt... met de onderkenning van die politieagent. Bijvoorbeeld, uh, het was een reclamestunt of het was... Uh, en dan denkt hij van, oh, dit is net zo'n accufietje als in de bos. Precies. En, en... Dan kan die, dat kan hem helpen om die inschatting te maken. Ja, het is ja. niet puur en alleen de informatie. Hij heeft ook zijn eigen kennis en ervaring, maar dat helpt enorm. Ja, en iedereen kan daarin in die, in die database. Nee, zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Ik noem het altijd zijn allemaal deskundig. Er mogen alleen maar mensen in die heel goed zijn in de En is die wel goed beveiligd tegen indringers van ja, buiten? Ja, ja, ja, ja. Nee, het is ook niet denk ik helemaal uh, toevallig dat het bij het Nederlands Frans Instituut terecht gekomen is die opdracht. Die opdracht komt overigens van de van de NCTV, de Nationale Coördinatie. Oh jee, al die afkortingen. Terrorbestrijding en veiligheid. Oh. Um, en die heeft ons gevraagd het systeem neer te zetten. Onder andere omdat het NFI zoveel ervaring heeft met allerlei andere databases die heel gevoelig zijn. DNA-databases, wij houden ook databases bij van munitie, van schietincidenten. Ja, want ik kan me voorstellen dat dit misschien ook heel aantrekkelijke informatie is voor, ja, voor andere lui. Minder goedgezinde mensen. Ja, minder goedgezinde lui. Ja. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Dus dat is een kritisch punt voor dat systeem. En dat zit ook goed dicht. En wat betekent het als het dan fout gaat, zoals in Voorschoten bij zo'n flispaal? Wat voor uh, uh, signalen komen er dan in zo'n systeem? Hoe voorkom je dat, dat dat weer gebeurt? Nou, Ik denk dat het, het, het, het nut van het systeem... zal zich niet in, zeg maar zeggen, in alle situaties... Uh, in, dit, in, de, in dit geval is het heel erg een procesmatig iets. Uh, zijn alle procedures op orde en dat soort zaken. En de basiskennis over explosieve stoffen. Um, het onderzoek loopt overigens nog. Hè, het is helemaal niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Dus daar kan ik ook niet te veel over zeggen. Maar die... Bij de herkenning is voornamelijk een punt. En daarnaast ook, wat wij altijd benadrukken... is bij de opleiding en van de mensen om trendanalyse te doen. Als je kijkt wat er in de afgelopen jaren gebeurt in Nederland... aan pakketjes en stofjes en poedertjes... Uh, dan kun je de mensen die in de opleiding gaan, kun je actuele informatie meegeven om te weten waar ze aan aan blootgesteld gaan worden straks. Wat is er zo aantrekkelijk aan eigenlijk aan dat vak om daarmee bezig te zijn? <laughs> is dat een persoonlijke vraag of voor de mensen? Persoonlijke straks... vraag, nee. Oké. Okay. Ja. ja. Ik nou, denk je wordt toch niet voor niks teamleider, explosies en explosies. Nee, zeker niet. Wat nou, zit nou, daaronder? Daaronder zit een, een chemicus. Ik ben een chemicus oh. van oorsprong. Ja, ja. En ik, vijf jaar geleden ben ik in het vak van het forensische gestapt. Ja. Um, en dat, de aantrekkelijkheid ervan zit hem in de toegepastheid ervan. Dus je, ja. bent, je kunt je kennis over chemie en, uh, en dat soort zaken toepassen... op hele echte dingen die heel veel impact hebben op, uh, op, op echte mensen. En of denkt zo. u dan wel eens... Goh, ik wou dat ik in Colombia of in Mexico geboren was. <laughs> Nou, ik denk dat we hier een, een, een mooie hoeveelheid aan ervaring hebben in Nederland... die niet zodanig is dat je het er ook volledig van achterover nee, wa wa wa slaat. Wat wa wa zegt u dus, geeft u nou eens de analyse. Gebeurt er hier nou eigenlijk wel wat op dat terrein? Of, of is het eigenlijk hartstikke rustig? <laughs> Ik ben verkeerde persoon om dat te zeggen. Wat, <laughs> Jawel, maar wat, doet u het toch eens. Wat, wat, wat ik altijd zeg is dat als je een beetje een inkijkje hebt... in hoe, wat er allemaal kan uh, met, met dat soort uh, stofjes... Dat, uh, dat het allemaal reuze meevalt. Dan zou Als je ziet wat er kan, dan gebeurt er bijzonder weinig. Ja, juist. Oké, okay, nou. Er en, en, en gaat en, natuurlijk van alles nog steeds fout. En ja. dat gebeurt ook van alles. Maar uh, we hebben het allemaal goed onder controle. Want uiteindelijk denken wij natuurlijk allemaal... en daarmee haal je ook de publiciteit natuurlijk aan Terroristische groeperingen die bomaanslagen uh, voorbereiden. Nou, dat komt toch echt hoogst voor, geloof ik. Hè? In Nederland komt dat zelden voor. Er komt wel eens wat voorbereidingshandelingen die onderkend worden. Hè? Maar dat is ook uh, zo'n systeem handig voor. Ook verdachte transacties, als iemand een hele rare dingen ja. koopt in de winkel. Ja. Maar ja, een, een andere toch wel risico voor iets is bijvoorbeeld vuurwerk. Hè? Nederland is vuurwerkland. Nou ja, het, het, het komt er ook weer aan. Dat uh, zware vuurwerk uit België. Krijgt dat ook een plek in de database? Ja, zeker weten. ja. Wij, ja? Wij, wij doen onderzoek voor de milieuteams van de politie, die dus. Om de, de jonge lui uh, oppakken met rugtasjes met vuurwerk, maar ook de kelderboxen uh, met een paar honderd kilo. Uh, daar komen allemaal informatie uit hoe je, dat, hoe je dat kan herkennen, wat erin zit, hoe gevaarlijk het is. Dat gaat er meteen in. Dus als iemand er een paar aan elkaar tape en onder een auto legt of uh, aan een flitspaal bijvoorbeeld, dan uh, helpt dat bij, die, uh, bij het inschatten van het risico. Nou ja, ik zag gisteren nog zo in de, in de Volksland nog zo'n foto van zo'n uh, plofkraai. zo'n een pinautomaat, hè? Een flink ja. Ja. ja, maar dat was ook allemaal zo knullig met het zwarte tape en zo. <lacht> ja, zo ziet dat er dan uit. Goed, uh, hartelijk, uh, hartelijk dank, Matthijs uh, Koeberg. Teamleider explosies en explosieven van het NFI. Dat is het Nederlandse Forensisch Instituut. Een aanleiding was dus de lancering gisteren van een Nederlandse digitale bomdatabase. Dus wel een mooi woord, bom database. Goed, eh, meer informatie hierover. Eh, Nieuwshow.nl. Wij gaan zo meteen verder en dan gaan we het hebben over conflict op de werkvloer met Louise Boelens. Tot zo. Meneer Kolvoort. Hallo, Willem. Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort duikt in de vijver van vroege vogels. Nog meer water. Als jij het even zingt, Menno. Mediterranean, zo, zo blauw. Een promotieonderzoek naar de kleuren van de zee. En Bas Haring, de duurzaamheidsrevolutie, Biobollen. Plus Arctie, de strijd Arctie, tegen de natuurwet Arctie, van Henk Bleker. Arctie. Luister morgenochtend van 8 tot 10 naar Arctie. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond in debat op 2. Gevechten en scheldpartijen. Het is weer regelmatig raak op de Nederlandse voetbalvelden. Maar ligt dat nou aan de sport of is het een breed maatschappelijk probleem? En hoe pakken we het aan? Vanavond in debat op 2. Rond kwart over negen bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Ik word er stil van. En dat wil wat zeggen. Als het kabinet zijn zin krijgt, gaat de klok een eeuw terug.